Dat was mijn akkoord. Karrenspoor met mooi man. Volgende plaat, die is voor Sjaan en Evert, voor Marcel, Antoinette en de kinderen, voor Janny en Dirk en voor Willem en Lia en voor Frans en Lucien. En dat krijgen we allemaal aangeboden van Jaap Bults. Hebben we er een opgezet van John, Leo, we houden vaart. Dat was Jon Leo. Ik weet niet wat er nog is, oma niet. Nee? Nee, ja, de, die ja. Ja, die. Die in je hand hebt, ja. Vind ik ook lekker. De volgende plaat die we gaan draaien. die is voor Pa en Ma en voor Harry van de Burgt. Voor de Radio Vrijbare, Een hele fijne uitzending, dankjewel. Dat zal best lukken hoor, jongens. En alle vrienden en bekenden. En het wordt aangeboden door Daniëlle. Wat denk je wat ik zei? Roxana. Ik weet niet hoe ik eraan kom, maar zo noemde ik die dochter. Nou, Danielle en Frans en Lucienne. Nou, Frans, ik heb mijn woord gehouden. En Lucienne weet ervan. Anita en de Edgar Boys. Alavi, Lamo heb ik speciaal voor jou van thuis meegenomen, jongen. Ik zag je staan daar op het plein. Ik riep hallo. Wat zou het zijn? Je draai die om en keek me aan. Daarin je ook zag ik een trouw. Ik wacht aan. Tot mij, ik hou van jou, heel mijn geluk, ja dat ben jij, ik blijf voor altijd aan je zijn. Anita en de Edka Boys met A la l'amour De volgende plaat die we gaan draaien Die is voor de Radio Vrijbaren, voor Frans en Lucienne Voor Mar, voor Sean en Roy en Shirley Voor Jan Hagen Voor Jaap, voor Annie, Wilma Willem en Pieter Voor Jannie en Herman Becker, voor Sip, familie Kams Familie Rijessen, voor de Piratenmoeder Voor Oma Klaver, voor Marcel en Antoinette Shimara en de Jendra, Voor Jans en Leo en voor Karing Voor Piet van Rijswijk en alle bekenden en wat allemaal aangeboden Jan We Hebben er een opgezet van Gert en Amin. Hand op je hart. We kennen elkaar zoveel jaren in voor het tegenspoel. Ik steeds die ene, die mijn hand snel klappen doet. Ik wil ook altijd voeren, dat je blijft bij mij. Met jou ben ik steeds samen zijn, de liefste wens voor mij. Leg je hand op je hand, belof me wat we zijn gestart. dat dit altijd zo zal blijven, altijd samen, nooit aan Leg je hand op je hand, laat me steeds door. Dit krijgt mij te zijn. Leg je hand op je hand. Beloof me wat we, we zijn geslaagd. Dat dit altijd zo zal blijven. Altijd samen, nooit apart. Leg je hand op je hand. Dat we steeds door Zo zwaar. Maar wat we ooit kunnen, nog niets krijgt ons uit elkaar. Leg je hand, op je hout. We lopen waarschijnlijk zijn gesteld dat dit altijd zo zal blijven. Altijd samen, nooit van Leg je hand, op je hand. Dat we steeds En jij en hebt... op je hart. En het waren dan Gert en Amien, Hand op je hart. Volgende plaat, die is voor Peter en Kobi van As voor Willem en Lia, voor Evert en Sjaan, voor Dirk en Jannie, voor Frans en Lucienne, voor Cor en Lien. Voor de piratenmoeder, mevrouw Van der Pool, Lise en oma Swiers. Voor Jan en Lamy Post en alle vrienden en bekenden. En voor de radio Vrijbaren, dankjewel. En bedankt voor alle jaren die jullie gedraaid hebben. Nou ja, dat hebben we altijd met veel plezier en liefde gedaan. Hè, dat weten jullie ook. En er wordt aangeboden door Jan en Wies van der Vaart. En we de plaat op staan? Wies de eh, favoriete plaat. Maas en Waalmelodie. melodie. Dat was al Freddy Waterman met Maas en Waal melodie, ja wies met enkele oponthouden tussendoor maar hij hield er opeens mee op, kan er ook niks aan doen. Volgende keer beter, He, misschien vanavond, je weet maar nooit. De volgende plaat die gaan we draaien voor de Radio Vrijbaren voor alle luisteraars en bedankt voor jullie jaren en wordt aangeboden door Wilma, Willem, Annie en Pieter. We hebben er een opgezet van Arne Jansen, Honeymoon in Trinidad. Honeymoon in Trinidad. De volgende plaat die gaan we draaien. Voor Radio Vrijbaren voor de Zilvermail, voor de Piratenmoeder, voor Jan en Jaap, voor Sipkampen, voor Sian Kamps, familie Rijersen aan alle vrienden en bekenden. En wordt aangeboden door Janny en Herman Becker. Hebben We hebben er een opgezet van het Legato team met de trompetten Legato. Ja, dat doe ik ook. Dat was het Legato 10. De volgende plaat is voor alle bekenden: voor Bettes en Marcel en Antoinette, Shimara en de Jendra, voor Cor en, Lien en voor mevrouw Kamper. En voor de Radio Vrijbaren, Dankjewel wordt allemaal aangeboden door de familie Vos uit Baren. Hebben we er een opgezet van Henk Weinhuis met Hey Susie. Suzie, de bui over, kijk de lucht wordt alweer blauw Maar laten we nog maar blijven, ik vind het heerlijk hier met jou Hey Suzie, de bui is over, kom eens hier en kijk het gauw Want die boot met duizend kleuren, die is alleen gemaakt voor jou Ik liep hand in hand met Suzie, op een meer dan mooie dag Toen ik plots in de verte, een komen zag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 Hey de bui is over, kom eens hier en kijk eens gauw Hoe wat die boot met duizend kleuren, die is alleen gemaakt voor jou Hey Suzie, die buis is misschien voorbij, maar de dag nog niet dus kom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 ik vind het heerlijk hier met jou Hey Suzie, de buis is over Kom eens hier en kijk eens nou. gauw Want die boog met duizend kleuren Die is alleen gemaakt voor jou Hey Suzie, die buis misschien voorbij Maar de dag nog niet dus kom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 Maar laten we nog wat blijven Ik vind het heerlijk hier met jou Hey Susie, de buis over Kom eens en kijk eens gauw Want die boot met duizend kleuren Die is alleen gemaakt voor jou Want die boot met duizend kleuren Die is alleen gemaakt voor jou nee, zit hier een eiland Dat was een Henk Wijngaard met Hey Suzie. En u bent nog steeds afgestemd op de radio Vrijbaren. En u kunt bellen 021 54 57. Voor al uw Nederlandstalige vrije keuzes. En we draaien in één stuk door tot 12 uur vanavond. En blijf vrije keuze vandaag hè. Ja, ja dat ja, is het beste maar. Af en toe, is af en toe zit beetje... u ertussen dan, dan, dan gaat het maar verder. Uh... En het is onze laatste uitzending vandaag. Ja, helaas. Maar het is echt waar. hè? Huh? En dan ga ik nu een plaatje draaien voor al mijn zusters, voor Cor en Lien, voor Jan en Lamie Post, voor Jan en Wies van der Vaart, familie Becker, familie Rijersen, voor Mark, Marga en Ad, voor Leo en Jans, voor Jan en Jaap, voor mevrouw Klaver, voor alle nichten en neven, en voor de Silvermail en voor de radio Vrijbare, En wordt allemaal aangeboden door onze piratenmoeder. Oh, en er staat erop, zie om mijn zijde. Sjaan, bedankt voor de gezellige middag. Nou. Ik heb ik met, altijd met heel veel liefde en plezier gedaan. En het gaat me genoeg aan mijn hart hoor, dat we ermee stoppen, dat mag u best weten. Maar oma, we hebben voor u de plaat van Benny Nijman, het wordt tijd dat je leeft. We zijn allemaal blind, willen alles of niets. En gejaagd door de wind Komt er niemand tot iets In de hang naar succes Willen we allemaal mee Opgefokt als de pest Gaan we danig keer. We vergeten zo vaak In de hun van het bestaan Dat de buiten ongelijk anders bestaat iemand die om je heen die gewoon van je houdt voor je het en je al het wordt tijd dat je leeft. Jij daar op je kantoor in je grote fabriek. Heeft dan niemand het door, zijn we echt al zo ziek. De carrière die telt, meer de kost voor de baas. Als je zwemt en je geld, is het meestal te laat. We vergeten zo Je leeft. En dat was dat Benny Nijman, het wordt tijd dat je leeft. Hele mooie plaat hè, blijft een mooie plaat. En dan gaan we nu zo weer een plaatje draaien van Corrie Konings, en het is geworden leven en laten leven. Voor de dag de zwarte pies, je stelt nooit iedereen tevreden, zorg dat je zelf tevreden bent, werk in de spiegel met een glimlach, een blijde kost je geen cent. Stelt nooit iedereen tevreden, zorg dat je zelf tevreden bent. Kijk in de spiegel met een glimlach, een blijde gicht kost je vis. En stelt nooit iedereen tevreden, zorg dat je zelf tevreden bent. Kijk in de spiegel met een glimlach. En dat was een Corriconus leven en laten leven volgende plaatje, dat is er eentje geworden van Anneke Krunlo, Indonesië ik hou van jou, dat draai ik voor jou Jan van Jan Zoveel Uit de rijpe durian Kroontje muziek en zachte kamerland Het warme land waar ik zoveel van hou Ik zing dit lied zo graag alleen voor jou Omdat ik dan een beetje bij je ben En me zal erbij Wat ik weet en nooit meer vergeet. Zij was met een groene kracht, waar de malatioem het mooiste bloeit. En daar de klapperboom het snelste groeit, zoals de tjitjaks lachen aan de wand. Zo ben ik trots op mijn geboor. Je blijft voor altijd, als ik jou bezing, in mijn herinnering. Alles wat ik weet en nooit meer vergeet. Indonesië, ik hou van jou, mijn geboorteband, want, van mijn hart. En dat was dan Anneke Kreunlo, Indonesië, ik hou van jou. Volgende plaat, die is voor de radio Vrijbare, bedankt voor... Al jullie uitzendingen en ook de Radio Silvermil. En voor alle vrienden en bekenden. En dat wordt allemaal aangeboden door Lady Roosje. Hebben we hebben de platen op staan van uh, Johnny Blanco? Ik ga zingend door het leven. Ja, het. Nou, dat blijven wij ook doen hoor. Echt waar. Het liedje dat mijn moeder zong. Dat blijft me altijd bij. Stilaan werd dat eenvoudig lief. De leven voor mij. Want wat men ook van mij vertelt. Ik blijf zoals ik ben. De mensen acht ik raad ze aan. Het motto dat ik ken. Ik ga zingen door het leven. Johnny Blanco. Ik ga zingen door het leven. Volgende plaat. Die gaan we draaien voor de Radio Vrijbaren, Bedankt voor jullie uitzendingen en ook de Radio Silvermail en voor Lady Roosje en alle luisteraars. En dat wordt allemaal aangeboden door Ome Simon. Nou ik luister altijd naar hem, maar uh, telefoon opnemen is hier gewoon te broed voor. Eerlijk waar? <laughs> ja ik, ja, jij doet, jij hebt de moed al opgegeven zeker. Het is niet normaal, echt niet. Denk. Maar ja, maakt niet uit. We hebben natuurlijk het plaatje opgezet van Jan de Beer met het broekje van Loekje. Je haar en doet je beste pak aan. Je kan niet weten wie je nog ontmoet. En dan kan je vol goede moed op pad gaan. eens kijken wie ik allemaal begroet. Daar heb je bloesje met een bloesje dat er helemaal niet staat. A met een gaat over zo'n kluis. Neel die zuikt te veel en ligt te kotsen. Weer stiekem helemaal gevuld Geert gaat met verkeerde stuk naar huis Roy de homo boy is echt nog lang niet uitgeluld En Lucky heeft een broekje zonder kruis En kijk die Rob kan niet meer op z'n lange dunne benen staan Thea laat haar BH altijd thuis Piet de travestiet doet weer Jannie Perabuis, nelders Nelder, wordt op de barbecue gegooid. En Lucky heeft een broekje zonder kruis. En ook nog Antje de een standje met Cornelis en met Frits. Teun vindt het gekreun mogen niet luis. Je zit op toilet met een kapot verscheurde rits. En Lucky heeft een broekje zonder kruis. En dan tenslotte nog Charlotte met haar diep thee. Christen, masochist, zoek naar gespuis. Hans, die slaat met Frans de hele bar in de puree. En ik, en ik, en ik neem lukies broekie mee naar huis. En dat was dan Jan de Beer. Nou, misschien we, we hebben we nou helemaal voor je uitgedraaid in de hoop dat je hem op de band hebt gezet. En heb je hem nou toch eindelijk in je bezit, hè? Of niet? <lacht> De volgende plaat is er een van de wikaboes, maar dat is nog niet alles. de wiko's maar dat is nog niet alles en u bent afgestemd tot radio Vrijbaren en u kunt bellen 021 54 20357 voor al uw Nederlandstalige vrije keuzes en de volgende plaat het is er een van Hanni, maar vanavond heb ik hoofdpijn En Hanni, maar vanavond heb ik hoofdpijn. De volgende plaat, die gaan we draaien. Voor Sjaan en Evert, voor Dirk en Jannie voor Willem en Lia, voor Frans en Lucienne, voor Danielle, voor familie Rijers, familie Becker, Annie, Wilma en Willem en alle vrienden en bekenden. En er wordt aangeboden door de familie van de Burgt. Hebben we er een opgezet van Connie, nu deze nacht. spelen aan. De viool klonk en de betovering begon. Hij zong een heel oud lied van liefdesleed, van hartstocht en drift. Mijn hart stond in brand door de vonken van zijn gloed en ik las in zijn ogen het hurig En dat was dan Connie, nu deze nacht. En dan ga ik nu mijn laatste plaatje draaien. En dan uh, komt omoniek er eventjes achter. Ja, eventjes even, even. zegt hij, dus uh, nou, dat doen we dan maar. He? Gaan we draaien voor de Radio Waren voor Sjaan en Evert, voor de zilvermail, voor alle luisteraars. En bedankt voor al jullie uitzendingen. En dat krijgen we allemaal van Annie. Nou, we zeggen weer, met heel veel liefde en plezier hebben we dat altijd gedaan. He? heb ik plaat opgezet van Peter Beense met Donker Bruine Broeder en hierna komt Omenie. De wedens vroeging had hij niet, daar moest hij niet aan denken. Hij vocht hier om zijn vaderland, de overwinning te schenken. Met de helm over zijn ogen, loop mij door dat vreemde land, maakt plotseling een zachte gekruid, daar in de onderkant. Er lag gewoon een jongen, misschien net 18 jaar, langs zweet op zijn voorhoofd, liep je moeder, ben je daar? Mijn donkerbruine moeder, verstaan jij me niet. Maar ik zie je jouw ogen, jij hebt en veel verdiend. Ik breng je naar je moeder, ver weg van deze hel. Met hoop, en zeker, redden wij het samen wel. Met hoop, en zeker, redden wij het samen wel. En hij knopte zich vast door de jungle heen. Met op zijn rug een medemens. Maar hij bleef op de been. Zijn veldfles en rantsoenen. Haast alles, was hij kwijt. Maar één ding had hij nog. Dat was een eer en koppelfeit. En, en s'avonds, als hij moe werd. Legde hij de jongen neer. Verzorgde hem. En troostte hem, maar zelf kon hij niet meer. Mijn donker vrienden, verstaan doe jij me niet. Maar ik zie je woorden, jij hebt pijn en veel verdriet. Ik breng je naar de moeder, ver weg van deze hel. Met hoop, geluk en zegen, redden wij het samen wel. Met hoop, geluk en zegen, redden wij het samen wel. En eindelijk op een ochtend, het dorpje kwam in zicht. Hij voelde zich herboren. Ook al droeg hij zo'n gewicht Hij ging steeds sneller lopen Hij riep, jongen, het is voorbij We hebben het gehaald Maar voelde plots iets in een zijn Hij viel ineens te ademen En zijn ogen werden groot Met angst op zijn voorhoofd Riep je moeder, ik ga. Mijn donker bruine broeder, verstaan doe jij me niet. Maar ik zag in je ogen alle pijn en jouw verdriet. La, la, la, la, la, la, la. Ja ja, dat was een mooie plaat he. Hele mooie plaat. Peter Beense. Goedemiddag luisteraars, uh, u hoort het, Omoniek, uh, achter het uh, pratenijzer. ijzer. Hey. Sjaan heeft even de stoel verlaten. Ik zei dan, oh, wacht nog maar even een kwartientje of zo. Maar nee hoor, hupzee, blok, zo voor, zo voor het blok gezet. Oh, nee nee, want ik ben nou een beetje aan het oefenen voor vanavond. Nee want vanavond uh, dan, uh, moeten we er weer tegenaan. Nee want we gaan door. Ja, we gaan door. Het is wel de laatste uitzending. Maar we gaan door tot de klok van 12 uur. We draaien echt helemaal door. Er wordt helemaal geen stopje tussen gezet. Ook onder het eten gaan we lekker door. Met een uh, hele hoop instrumentaal. En dat allemaal gepresenteerd door uh, Rebel. <laughs> ja hoor, nee, dat wordt echt. Uh, eindelijk goede muziek zet hij. Ja, het is net waar je van houdt. Nou, ik hou wel van een beetje instrumentaal. Maar ja, waar hij van houdt, hou ik weer niet van natuurlijk. Maar ja, zo blijft hij maar doorgaan. Hè. Nee hoor, maar... Uh, in ieder geval mensen, ja het is de laatste uitzending, uh, Sjaan heeft daar gezegd, ja het is, het is jammer, uh, niks aan te doen. Maar ik zou zeggen, wilt u die laatste uitzending er nog gewoon lekker gezellig bij zijn? En wilt u een vrije keuze aanvragen nou, joh, of een special plaatje, en hij mocht er tussen zitten, dan zoeken we hem echt voor u op. Tenminste als u bij de stapel ligt, en mijn hele partij platen ligt in de studio, en, uh, ja, dan, dan draaien we hem gewoon voor u. En anders dan wordt het gewoon een gewoon lekker gezellig plaatje. He? Dus zorg dat u erbij bent bij die laatste uitzending van Radio Vrijwaren, Ja, zo niet. Ja, dan kreeg ik er ook niks te doen. Ja, en niet dat ik om treur. Ik treur er alleen om dat we mee moeten stoppen. Maar ja, dat is hem eenmaal zo. Het is jammer. He? Maar, moet je horen, we hebben één geluk. Misschien wordt Europa nog één. nieuw voor. Nog even. Dat is Europa één. Zelf hoop ik het liever verniet, maar ja, maar goed, wie ben ik? Nou, die hessies en en weet ik veel wat allemaal klein. Het er helemaal niet te wachten. Lijkt nu, voor jou en mij toch uit te komen. Als straks grenzen zijn verdwenen, oh, nog even, dan is Europa één. is al voor altijd verdwenen, wat reis... Ja, hoor, sorry. Ja, ja, het is betaald Als ik de zit, gaat het mis. Maar ik, ik blijf proberen. Onder hemel. Dat werkt perfect. Ik, ik. Nou, dat doen we even zo even de borstel eroverheen. Zien, uh, nou, dat uh, die plaat ziet er keuren schoon uit. Het blinkt als een, hè? Uh, ik al voor altijd Ik doe gewoon naar de andere kant, kijken met goud, met hm. goud zomers proeten Je weet ik zoek je al zo lang maal laat je mij nog dromen Dat is toch jammer van de tijd nou, ik weet niet wat het is, ik, eh, uh... er maar even een andere plaat, hè? Eh? Maar zo eens even op mijn gemak kijken. Zo. Hé, hey, maar, hé, uh, hey. de kleine piraat, en die zingt dan, uh, zeg het maar in je moederstaal. en zo is het. Eenmaal een platbar is er, altijd Dat benomen niet. En shit, eh. dat klinkt jammer. Ik grieven dicht, ja dat klinkt krachtig Maar wij zijn toch hier in Nederland Dus zeg je meis, ik mag je, ja zeker Ik hou van jou, dan sta je bij dat schatje Dus niet in de kou, zeg het in je moedertaal Dat verstaan we allemaal, ja dat is toch ideaal. Ja, dat is het helemaal Zeg je het buitenland Dan zijn we dat toch wel een het stad Het Engels, Duits of Frans Dat is waar ik niet van snap Zeg het in je moedertaal, Dat verstaan samen allemaal Ja, dat is toch ideaal Ja, dat is het helemaal I love you Klinkt wel prachtig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 Zeg het in je moedertaal, dat verstaan wij allemaal, ja dat is toch ideaal, ja dat is het helemaal. En zeg je eerlijk het buitenlands, dan zijn we dan toch wel een stad. het Engels, Duits of Frans, dat is waar ik niks van snap. Zeggen dat gewoon in ons moederstaal? Hé, kleine piraat met uh, een heel mooi plaatje. Ja, het ene, ene kentje, wou eventjes niet. Hé, nou ja, goed. Maar nu heb ik eventjes geluisterd en nu doet hij het wel. Want dit is ook een hele, dat is echt een oudje hoor. Nou ja, oudje. Dat is wel een oudje, hè. 1054 is hij. Uh, Gerrit Golf, Binken, Banken, Bonken. Ja, toch een heel, heel plaatje wat veel gedraaid werd toen die tijd. Ik toch wel een leuk plaats. U komt u dan weer? het Golf en hebben allemaal weer Radio Vrijbaar. En u kunt u blijven bellen 021 20357 En Van je weken, wanken, pak je lang, maar maakt de in de Lissimo. Lissimo. Het was een wagenveldslag, het blufstroom, een lustig en trom. De benen en de bellen dus die een en al, aan Gisteravond kwam papa een slekken afgeladen thuis. Hij schopte tegen de kasten, de borden vlogen door het hele huis. De glaasjes en de kumkes, die kwamen ook nog aan de beurt. Het was een herrie als een oordeel, het was ons Wanneer ben je bekken, van je de al die jongen, laar die akke, je die Waar je linkerbankenbonkenbaar lag maar naar de knokken in de Lissimo. Lissimo. Het was een vage grandslag, het bloed stroomde lustig in kont. De benen en de vijnen kist die heen al aan het Mama witte die sloeg op sloegen, papa is een nek. Wow. Oh. Papa zakte tussen knieën en toen wie die van de pijn haar dikke gek. Toen vluggen en me water gevat en die over zijn kop gegooid. Is hij toen weer opgestaan en begon het spel van voren af aan. Van je beenke van bonken, al die jongen die lachten janken, van je doek die Van je beenke bakken maar die maar aan de klokken in de lizimo. Het was een ware veldslag en bloed stroomde lustig in het en de veren, dus die heen De buurman van boven had zijn eigen mee bemoeid. Die ligt nou nog bij te komen bij de poeders, hij werd bijna uitgeroeid. Toen kwamen zes politiegenten en die bieden papa's vast. Ze stond voor de menageklep en houden hem in de kast. Wijnje je banken, bonken, halen, jongen, lachen, te janken, wijnje doodidoo, doodidoo, doodidoo, doodidoo. Wijnje pinken, banken, bonken, pa, die lachen, do, do. maar te knoppen in de Lissimo, Lissimo. Het was een ware veldslag, het woedstoon, de lustige kon. De benen en de veljes, die hingen aan haar plafond. Met de hoed nog eens een snor, riep papa vanuit de nacht. Leven de vrijheid en hallo! Ja, ja, Gerrit Golf van je Binkje, Banken, Bonken. We hadden nog een verzoekje. Dat is wel leuk, is in een tijdje weer een poosje niet gedraaid. en je krijgt dan ineens dat er gekiepel weer voor je. Hè. Voor de radiovrijbaren voor Barbara. Ba oh nee, de Barracuda. Ja, zie je wel, nee, ik moet ba ja, je zou dat er hartstikke uit maken. Nee, voor de Barracuda, voor de RVB, voor de Barracuda, voor de Zilvermeeuw, voor Jan en Jaap, voor Jan Hagen, voor Tini en Jaap, kwak. Ja, ja, als die luisteren, denk ik niet. Ik denk niet eens dat ze weten dat we erin zitten. Voor ome Simon en voor alle vrienden en bekenden. En dat wordt allemaal aangeboden door Piet van Rijswijk. Nou Piet, we hebben een mooi plaatje opgezet. En dat is er eentje van uh, Rommy. En Rommy zingt dan kindervragen. Die aanrauwen voor vanavond. Ik keek was bij mij thuis na het nieuws op de buis. Toen mijn dochtertje van zes jaar binnenkwam. Schol ze dicht tegen mij aan en ze vroeg of ik haar in mijn armen nam Ik zag wel dat ze bang was, ze trilde als een vriend. maar het antwoord op de vragen die ze stelde had ik niet. Zou er ergens misschien? Een zijn. Zonder haat, verdriet, pijn en geweld Zou er ergens anders nog een plaatsje zijn Waar geluk, voornamelijk is dat geld Waar een kind spelen kan met vriendjes op de straat Oorlog lang niet meer bestaan Zou er eens nog zo'n wereldje zijn Wat laat ons met mamie daarin gaan Ik merk het heel vaak niet Dat een kind alles ziet op de beelden waar ze weder niets van weet. Je weet soms ook niet goed hoe je het haar vertellen moet, omdat jij het liever ook maar snel vergeet. Maar kijk je naar de wereld zoals het in het ziet. Dan ik er met wat goede wil veel, veel minder verdriet. Zou er ergens, misschien een andere wereld zijn, zonder haat, verdriet, pijn en geweld. Zou er ergens anders nog een plaatsje zijn, maar geluk. Voor nader is al geld waar het kind spelen kan met vriendjes op de straat, ondertos en oorlog lang niet meer bestaan. Zou er erg of zo'n wereldje zijn? Want laat ons met man die daarin gaan? Als je maar wat te uh, eten. Uh, is er wat de beest in gaan, maar ik moet altijd netjes blijven over de radio en dat doe ik ook. En We zitten hier tegelijkertijd uh, ook te bikken. Hè, want uh, een afscheidsavond, of een uh, afscheidsdag hè, moeten we toch wel uh, gewoon, gewoon gezellig uh, afmaken. Al is er zo zielig als me kan, maar <coughs> we eten erbij en uh, we drinken erbij en uh, nou, we leven de lol. Ik heb een leuk plaatje op En je vergeet Hollander. En die zingt dan vanavond, ben ik met jou alleen. Nou, dat wou ik met Sean ook, maar niemand wil hier de studio uit. Dus ja, dan heb ik pech Dus, dan toch maar met z'n allen. Hij wil er erbij zijn? Gewoon even bellen. 021 54 20357 Radio Vrijbaar. De laatste keer. Ben ik met jou alleen. Ja, samen met iemand om ons heen. Daar heb ik allang. Kommer het plein, daar kan het zo knotsenzelf zijn. Achter de tap staat tandisjaan, die heeft er nooit anders gedaan. In het dorp van de Vlauwen. roept naar de sfeer van de nostalgie het zij burgemeester of de pastoor die zingen gelijk mee een koor in het dorpscafé, in het blauw Speciaal voor jou. Bedankt voor het heerlijke broodje. Thank <laughs> you. Bij mijn goed werk is de microfoon. He? Hoe is dat? Platen er gaat wel eens de mist in. maar In ieder geval, het werkt weer. Het ging net even de mist in, speciaal weer bij een plaatje van Jan. Maar ja, dat kan ook niet jongens. Als je zo'n plaat draait vanuit van de horen moeten we wat misgaan, natuurlijk. He? Volgende plaatje, er wordt toch niet gebeld, dus ik draai gewoon even lekker door. Ja, hebben we er één? Oh, we hebben er één. Oh ja, we hebben er één, maar dat is, is hartstikke rustig. Dus uh, mij maakt het niet uit, want ik draai gewoon lekker door, en dat vind ik ook wel gezellig. Uh, voor de Radio ik wil jullie bedanken voor al jullie uitzendingen. En dat wordt allemaal aangeboden door onze grote vriend, het loodgietersbedrijf, uitbouwen, een heel bekend loodgietersbedrijf, Dirk Boderenbrood. Moet een beetje reclame maken ook natuurlijk. Want wie weet, houdt er nog een stukje lood over. Ja, voor mijn boot of zo, wie weet maar nooit wat ik van nodig heb. Nee? In ieder geval, wij hebben opgezet een plaatje van, uh, hoe heet die vindt, uh, Annie Jansen in de Ligicals met Bahia Blanca. Arnie, Arnie, Annie. Voor mij gewoon Annie. Arnie Jansen, Annie. Annie, weet je, een goede tij is, al de leven zwaar, krijg je niets voor elkaar. Come in. Yeah.